Ah, meneer Van Gogh. Ik weet dat u niets liever wilt dan hier in het ziekenhuis blijven. Maar, met de beste wil van de wereld, ik kan niet langer volhouden dat u iets mankeert. Als u eens wist, dokter, wat een oplichting dat voor me is. Ja, ja, ja, ja. Natuurlijk zult u wel rekening moeten houden met uw bijzondere gevoeligheid voor indrukken. Ik heb u al verteld dat uw manier van leven in zoverre zal moeten veranderen... ...goed eten, dat u, minder drinken en zelf niet te veel uitputten. U dient het voorlopig een beetje kalm aan te doen, zeker waar het uw werk betreft. Ja, maar ik heb juist het gevoel, dokter, dat ik pas werkelijk weer de ouder zal zijn... ...als ik me weer helemaal aan het schilderen kan wijden. Probeert u nou, daarnaast wat verstrooiing te zoeken... ...en bij voorkeur niet uitsluitend in Maison de Tolerance... Het is de 7e januari vandaag, 1889. Hierbij bent u uitgeschreven. Hoe groot is de kans, dokter, dat zo'n aanval terugkomt? Gering. Niets wijst erop dat het iets anders is geweest dan een voorbijgaande depressie. Een doodgewone kunstenaarschil. Een <laughs> gewone kunstenaars, maar, Laten we tijd daar maar ophouden. houden. Trek het je niet aan, Vincent. Maar ik begrijp niet, Gino, hoe, hoe ze het hebben kunnen doen. Ik, ik, ik mocht hem een wanordelijk leven leiden. Ik, ik heb die mensen toch nooit kwaad gedaan. Ja, daar vergeven we want ze weten niet wat ze doen. Maar, lang? tachtig handtekeningen. De brave burgers, van Aarol. Eindelijk hebben ze weer iets om over te praten. Iedereen weet van die ongelukkige geschiedenis af... ...dat er een meid tussen hun huis bij betrokken was. Het heeft in de krant gestaan, Vincent. Ach, ze begrijpen niks van schilders. In hun ogen ben je een verdacht persoon. Maar zo verdacht dat tachtig personen in deze stad zich gedwongen voelen... ...een brief aan de burgemeester te schrijven... ...waarin ze om mijn opsluiting verzoeken. Hier. Wij ondergetekende burgers van Arl zijn ervan overtuigd... ...dat Vincent van Gogh woonde aan de plaats Lamartine nummer twee... ...een gevaarlijke krankzinnige is... ...en dat het onverantwoordelijk is hem vrij te laten rondlopen. Hierbij verzoeken we u genoemde persoon. Oh, Roela, wat moet ik doen? Ja, probeer hem te beginnen je kalmte te bewaren, Vincent. Als je toegeeft aan je verontwaardiging. Ze zullen nog alleen maar een bevestiging van hun gelijk zien. Een woedeaanval, Vincent. En jij hebt het gehad, zover als het onze goede stad Arol betreft. Roela en ik, wij zullen wel voor jou naar de burgemeester gaan en met hem praten... Niet waar, Roland? Ja, tuurlijk. Het, het is anders erg ongelukkig dat ze die brief juist nu hebben geschreven. Ja. Al niet ongelukkig. Hoezo, Roland? Ja, juist uh, nu die uh, nieuwe burgemeesterverkiezing voor de deur staat. Vincent. Ja. Je wilt me liever niet zien? Natuurlijk ja, wel. Kom gauw zitten. Je bent niet, door, Kom, ben niet uh, kwaad nee, op me. Nee, ik. ik ben er wel echt van geschrokken. Maar ik ben toch zo gevallen, weet je wel? Hoe kon je dat nou doen? Gewoon? Een is? Ik zou er wat van geven als ik die tijd een paar weken kon terugzetten. Dat vroeg ik. Maar het is gebeurd. Ik was er zelf bij. Ik heb het zelf gedaan met deze hand. Het is dezelfde hand die ik eens in de vlam van een olielamp heb gehouden... toen ik zo verschrikkelijk verliefd was en ik haar niet moest zien. Daar denk ik nu pas aan. Arme Vincent. Ik ben nooit normaal geweest... Wat doet het er nou toe? Je bent geboren, Vincent. Maar, Lee, euh, waar dacht je aan toen je het deed? Mijn hm. nee, Niet aan mij? Gek. Ik wist wel dat je je armen en benen kon breken. En dat het dan later weer helemaal in orde kon komen. En dat je feestelijk je nek kon breken. En dat het dan ook weer helemaal in orde kon. Gaan we zondag naar het stierengevecht, Vincent? Oh, nee. Voor mij geen stierengevecht meer. Nee. Vier wiegenvrouwen heb ik nu geschilderd. Vier wiegenvrouwen. De een nog onhandiger gedaan dan de ander. Maar zo moet het. Zo heb ik het bedoeld. Zo zou een IJslandse visser het gedaan hebben als hij een beetje schilderen kon. Die nacht maar behoorlijk kon slapen. Misschien had ik het dokter ree moeten vertellen... ...van die slapeloosheid die... ...afschuwelijke nacht is. Juist omdat ze soms zo... ...zo liefelijk zijn, zo... haarscherpend, duidelijk... ...dat ik haar zou kunnen aanraken zien. Als ze dan niet opeens... ...van het ene moment op het andere... ...veranderde in Kee of in magot. Kampfer, zegt het geneeskundig handboek voor leken. Kampfer over je hoofdkussen strooien. Maar, maar dat helpt niet. Daar zit je dan. Voor de spiegel. De man met het afgesneden oor. Het is verpand. ...zoveel verschil als zo'n klein stukje oor uitmaakt... ...als het er niet meer is. <laughs> ik zou een eentje van papier-maché kunnen maken. Uh, ik, ik hoor jullie wel, maar... ...ik hoef niet op te staan en te gaan kijken, want... ...dan zijn jullie er niet. Het gebeurt allemaal hier, hier, in mijn hoofd. Oh, je gek. Oh, je gek, rooie oh, gek, rooie oh, gek. Oh, je gek. Ik moet nogal wat tijd in de borinage doen. Het is soms net of ik het steenkolen graag nog tussen mijn tanden voel. Oh, misschien had ik er moeten blijven. Daar is die! Is dat echt? Het is geen droom. De zijn. Is. Het was dus niet van voorbijgaande uit. Nee. Dit keer hebben die opgewonden Bengels u van streek gebracht. Ik was er niet. Hoe lang ben ik al hier? Een paar dagen. Ik kwam vanmorgen pas terug. Een paar dagen? Dan is hij inmiddels getrouwd, Theo. Wat gebeurt er niet met mij? Misschien is het het beste als u voorlopig in, in een inrichting de... gaat. Hm. Misschien zou het het beste zijn om meteen zelfmoord te plegen. Dan is iedereen van me af. Nou kan me zo het gezicht van uw broer voorstellen als u dat tegen hem zeggen zou. We zullen onder ogen moeten zien dat uw genezing wat meer tijd zal vergen dan we eerst dachten. De moeilijkheid is dat u niet hier kunt blijven, hoe graag ik dat ook zou willen. We hebben toch al te kampen met plaatsgebrek. Zeg het maar dokter, wat gaat u me aan? Er is een inrichting in Saint-Rémy. Hier een 25 kilometer vandaan. Dat is niks, dan kan ik lopen. Als u bereid zou zijn... ...voor een kwartaal bijvoorbeeld. Als ik permissie krijg om buiten te werken. Dat kan ik u niet garanderen. Misschien zou het vreemdelingenlegioen iets voor me zijn. Ik zal uw broer inlichten. Alsof u dat dan niet gedaan hebt. Ik heb de brief nog niet verzonnen. Ja, meneer Van Gogh... Afgezien van de periode dat u het slachtoffer van een aanval bent... Zeker, dat dokter Zeggen. Op dit moment praat ik tegen iemand die bij zijn volle verstand is. Wat wilt u zelf dat er met u gebeurt? Ja, ik kan toch niet meer leven hier. Als ik zoveel tijd nodig heb om te herstellen. Een paar maanden? Dat in elk geval. Op naar Saint-Rémy. Oh, dat was Saint-Rémy. Nog even, je kunt het gebouw in de verte zien liggen. Mooi landschap is het hier. Vind je niet? Met die donkere cypressen. Weer heel anders dan rond uilen. Ik ben blij dat het je bevalt. Als ze me nu maar buiten laten werken. Daar is het. Saint-Paul-de-Moselle. Het lijkt wel een klooster. Het is een klooster... Dat wist ik niet. Al sinds de 12e eeuw. Van de zusters van de heilige Joseph de Obena. Nonnen? De inrichting is in een apart gedeelte van het klooster ondergebracht. De zusters verzorgen voor de maaltijden, maken de bedden op enzovoort. Maar verder bemoeien ze zich niet met de patiënten. En als je de godsdienstige bijeenkomsten niet wilt meemaken, dan hoeft dat niet. Oh, ik dacht al. Dokter Perron, die hier al zo'n jaar of vijftiende leiding heeft... schreef me dat hij voor je zal zorgen met alle welwillendheid en attentie... welke jouw speciale toestand vereist. Hm. Als je me maar genoeg vrijheid laat. Goedemiddag, zuster. Mijn naam is Ray, Dr. Felix Ray. Ik zou vandaag een nieuwe patiënt komen brengen, de heer Van Gogh. Vincent Van Gogh. Komt u binnen, heren? Dr. Perron verwacht u. Kom je, de Ik, eh. Uh... Zeg, hoe heb ik het nou met je? Je krabbelt toch niet op het laatste moment terug? Buitenwerken? U bedoelt buiten de poort? Oh nee, nee, nee daar komt niets van in. Met... Dokter Perron. Ja, u moet begrijpen, meneer Van Gogh. Een dergelijk risico kunnen we ons niet permitteren. Maar mijn werk... Maar als ik u was, zou ik het schilderen... maar een tijdje helemaal uit mijn hoofd zetten. Het zou mij niets verbazen als het juist uw werk was... dat u tot uw momenten van verstandsverbijstering heeft gebracht. Ziet u, meneer Van Gogh, ik kan u geen hoop op herstel geven... als u zich niet wilt houden aan, aan de regels van het huis. Dokter zegt u, alstublieft... Rustig, Vincent kalm Palma. Dokter Perron dat u Vincent geen toestemming geeft om buiten te werken... Allah, hij kent zijn eigen toestand goed genoeg... en hij zal dat zelf toch ook wel kunnen begrijpen. Maar Vincent is een kunstschilder... en hem zijn werk afnemen, dat zou gelijk staan. Geestelijke zelfmoord. Laten we nou de situatie niet overdrijven. Het is heus beter als de heer Van Gogh... Pardon, als ik hier niet mag schilderen, dokter Perron, dan vertrek ik onmiddellijk weer. Ik heb me hier vrijwillig laten opnemen... maar alleen onder die voorwaarden... Dat ik kan schilderen wanneer ik dat wil. Goed. Als u erop staat, dat is dan afgesproken. En nu? Vincent. Het wordt een denk. Ik zou graag vanavond laat nog in uil terug zijn. Dat begrijp ik, dokter. Bedankt voor alles wat u voor mij hebt gedaan. u, Vincent. Het wordt al beter. Daar kunt u op rekenen. Trabu, kom je even binnen. Meneer Van Gogh, dit is onze hoofdverpleger, meneer Trabu. Hij zal u rondtijden door de inrichting en in uw kamer wijzen. Bent u Fransman? Zeker. Hoezo? U ziet eruit als een Spaanse edelman. Dank u. Ook wel een beetje als een of andere roofvogel. Maar daar kijkt u toch ook weer te vriendelijk voor. Ik zou u graag willen schilderen. We zullen zien, meneer Van Gogh, of we daar tijd en gelegenheid voor kunnen vinden. Hier is uw kamer. Bevalt dat u? Die tralies voor het raam. Maar het uitzicht is prachtig. Dat omheinde korenveld. Het is alleen maar te klein hier om, om ook nog te kunnen werken. Er staan beneden nog zo'n 30 kamers leeg. Ik geloof niet dat dokter Piron er bezwaar tegen zal hebben als ik u een extra kamer geef om te kunnen werken. Oh, dat zou geweldig zijn. Als we nou weer verder gaan, dan kunt u uw medepatiënt ontmoeten. Nice. Hoeveel zijn er medepatiënten? In uw afdeling, elf. Ja, de meesten zullen nu wel in de tuin zijn. Dit is de grote zaal... waar de patiënten zich ophouden als het regent. Of als ze gewoon geen zin hebben om naar buiten te gaan. Het lijkt wel een... derde klas wachtkamer in een de van de doord provincieplaats... die aan de muur geklonken bank. Zijn die mensen daar bezoekers? Patiënten. Patiënten? Maar ze zien er zo deftig uit. Ze hebben een hoed op, reiskostuums aan, paraplu's en wandelstokken bezig. Altijd? Altijd? Hm. Ze stellen reizigers voor. Ze wachten op de trein. Zullen we naar de tuin gaan? Hm. Nee. Dat is een park. Je zou je gemakkelijk kunnen verdwalen. Dat gebeurt er ook wel eens. Rekker, oh ja. Speelt u wel eens Jeux de Boer? Nee, nooit. Is uh, Jeux de Boer het enige verzetje wat die luigen hebben? Ze willen niet anders. Hebt u veel ervaring met gisteren, meneer Trabu? Ik heb er nogal wat meegemaakt. Komt het vaak voor dat iemand zijn oor afsnijdt? Zeker. De afgelopen twee jaar heb ik twee gevallen meegemaakt. De patiënten horen stemmen, allerlei geluiden, ik was vervormd. En als dat erg hinderlijk wordt en ze kunnen er niet langer tegen... ...dan komen ze er wel eens toe zichzelf een oor af te snijden. In de hoop dat de hallucinatie dan ophoudt. Maar het helpt niet. Nee. Ze zouden een hele hoofd moeten afsnijden. Dat helpt. Waar zijn die patiënten nu? Oh, niet meer hier. Naar huis? Mogelijk. Of dood? Liggen ze op dat kijkhofje Nee, dat geloof ik niet. wat hebben die opeens? Waarom lopen ze oplossingen allemaal tegelijk weg? Hoorde u de gong dan nou niet? Etenstijd. Ah. Beste broer... ik geloof... dat ik er goed aan heb gedaan... hier naar toe te komen. Allereerst... omdat ik... door de werkelijkheid van het leven... van de diverse gekken en halve garen... in deze menagerie... mee te maken... de vage vrees... De angst ervoor ging kwijt te raken. Beetje bij beetje kom ik ertoe krankzinnigheid te beschouwen als een ziekte, zoals elke andere ziekte. Uit de verhalen van anderen hier heb ik begrepen dat zij, als ze een aanval hebben, ook vreemde geluiden horen en stemmen, net als ik, en dat in hun ogen de dingen om hen heen dan ook leken te veranderen. Dat stelt me tenminste gerust over de aanvallen die ik heb gehad. Want als het de eerste keer gebeurt... en je weet niet wat het is... dan slaat de angst je om het hart. Weet je eenmaal dat het deel uitmaakt van je ziekte... dan aanvaard je het. Net als al het andere. <lacht> er is iemand hier die schreeuwt en praat... precies zoals ik wanneer ik een aanval heb. Nu al veertien dagen lang... Hij denkt dat die stemmen hoort en woorden in de echo's van de gangen. Ik durf aannemen dat als men eenmaal weet wat het is, als men zich eenmaal bewust is van zijn toestand en van het feit dat men zulke aanvallen kan krijgen, men er zelf iets aan kan doen om niet in die mate door angst en afgrijzen te worden overvallen. Ik ben begonnen met het uitzicht door het getraliede raam van mijn kamer te schilderen. Een omheind korenveld. Het wordt niet de zaaier dit keer, maar de maaier die ik in het midden van de akker plaats. Wat ik in die maaier zie, een donker figuurtje, vechtend als een duivel op het heetst van de dag, om zijn werk maar gedaan te krijgen. Ik zie in hem een symbool van de dood. In die zin dat de mensheid het is dat hij maakt. Wat, Wat denk je trouwens? Goed nieuws aan je gezicht te zien. Ah, ik zie het al. Je hebt een brief van je broer gekregen. Van mijn schoonzuster. Ze is in verwachting. Gefeliciteerd, Vincent. Dus je wordt oom. Het mooiste is, ze is er zeker van dat het jonger wordt. Begrijp je dat nou? Vrouwen, Vincent. Ze willen hem Vincent noemen. Maar daar ben ik tegen. Ik vind, je moet het noodlot niet verzoeken. Laat ze het naar Theo noemen. Naar onze vader en naar Theo zelf. Heel erg jammer dat hij dat niet bij mee mogen meemaakt. Hij was gek op kinderen. Een mooie dominee. Ja. Dokter Perron. Zeg het maar, Vincent. Wat heb je, je gekregen? Kan zitten. Ik ben hier nu ruim een maand. Geef het me eens eerlijk antwoord. Gaat het goed met me of niet? Het is nog een beetje te kort om dat te kunnen zeggen, Vincent. In ieder geval heeft je verblijf hier je geen kwaad gedaan. Hm. Je ziet er gezond uit. En ik ben volkomen rustig. Kijk je maar naar mijn handen. Zou dat nou alleen en uitsluitend komen... doordat ik twee maal per week een bad van twee uur neem... Die kuur draagt het toe bij, Vincent. En vergeet niet, het beschermde bestaan hier... Het is het werk, dokter Perron. Misschien dat het werk in jouw speciale geval onder de medie is. Maar ja, nogmaals, het is nog te vroeg om dat met zekerheid vast te kunnen stellen. Het kan gemakkelijk weer omslaan in het tegenovergestelde. Niet zoals ik het nu aanpak, dokter. Ik doe het zo beheerst en bedachtzaam allemaal... Het moment dat ik voel dat ik opgewonden begin te raken, stop. Ik leg mijn kwasten weg en ga Shakespeare lezen. Misschien zou ik het al mijn patiënten moeten voorschrijven, hè? Shakespeare lezen. Dokter, het is het niets doen van de anderen wat me nog het meest deprimeert. Als ze niet doelloos in de tuin rondhangen, zitten ze in de grote zaal, rondom de kachel die niet brandt. Ze praten niet, ze lezen niet, eten is het enige dat ze interesseert. Ze weten uit ervaring dat iets ondernemen... En gemakkelijk in de war brengt, Vincent. Dat praten, zelfs het onschuldigste gesprek, opwinding kan veroorzaken. Dat lezen, dat nadenken stemt. Ha, dat willen ze niet. De meesten zijn al jaren hier, Vincent. En ze hebben inmiddels op harde wijze geleerd wat goed voor hen is. Het minste of geringste werkt hen uit hun evenwicht. Kan een aantal bewerkstelligen. Wat het inzicht in geestelijke kwalen betreft, Vincent, ben je pas een beginnerlijk. Moet ik wachten tot ik er ervaren in ben, dokter? U ziet wel, ik word niet kwaad. Dat zou namelijk helemaal verkeerd zijn nu ik mijn zaak bij u komen pleiten. Wat wil je dan? Ik wil naar buiten. Dacht ik het niet. Ik wil de poort uit. Maar Vincent... De omgeving schilderen. Zeg nu geen nee, dokter. Nee, ik kan het niet verantwoorden. Ook niet als Trabu met me meegaat? Trabu wil wel. Heeft Trabu gezegd... ...onder begeleiding... ...ja... ...ja, dat is misschien iets anders... U vindt het goed? Zolang je al oppassen met je meegaat... Dank u, dokter... ...moet u eens opletten hoe goed het u met me zal gaan... ...beste broer... ...het gaat erg goed met me... ...nog beter dan ik zelf had durven verwachten... Met alle voorzorgen die ik tegenwoordig neem, zal ik niet zo gemakkelijk weer instorten. Ik begin zelfs te geloven dat de aanvallen zich niet meer zullen herhalen. Ik ben al verschillende keren buiten de muren geweest. In gezelschap van Trabu, een heel interessante man. Ik schilderde door zon overweldigde doorprint van de spitse donkere vlam der cypressen, bespikkeld met het bloed van de klaprozen. O oh ja, mijn maaier in het korenveld is af. Ik denk dat dat doek een van de schilderijen zal zijn... die je bij je thuis aan de muur zult hangen. Een zinnenbeeld van de dood, zoals we dat aflezen... Uit het grote boek van de natuur. Maar wat ik heb willen uitdrukken, is het bijna glimlachende. Wat een raar iets is het toch. Zo'n penseelstreek. Als je er goed over nadenkt. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Want dan schilder je niet meer dan, denk je. En een minuut schilderen is beter dan een hele dag nadenken. Zo is dat. Wat zit je toch al door in jezelf te mompelen, Vincent? Hm? Ik? Oh, ja. Dat doe ik al van kind af. wacht mijn ouders altijd danig in de war. Ze vonden het maar gek. Ik dacht zeker dat ik niet goed snik was. Want ze vonden ze maar een tijd om terug te gaan, dacht je niet? Hm? Ik dacht van niet. Die cypressen, Trabu. Ze zijn in lijn en proportie. Zo mooi als Egyptische obelisken. Ik zou het weten. Ik heb nog nooit een Egyptische obelisk gezien. Een Egyptische obelisk Trabu. Die is in lijn en proportie. Ha, zo mooi als... Ja, juist. Zo cypress. <laughs> en de olijfboom die die te schilderen... op het moment waarop je in de hitte... de groene kevers en de cicade ziet vliegen. De cicade waar de brave Socrates op hield. Sterrig zingen ze nog steeds van de oude Griek. Het is tijd, ik weet het, niet, het is tijd. Nog even, tabu. Nog een paar klaprozen. Die klaprozen, tabu. Het is een reus met een wond, het is een hartslagader. Wat er in vloed is, maar een fontein. Bijzonder snel dood bloedt. <laughs> Vincent. Vincent. Hoor je dat, Tabu? Wat? Vincent. Ik hoor. Ik hoor toch iemand roepen? Het zijn krekels. de <laughs> Ik ga het heel zweren. Vincent. Vincent. Hoor ik het echt? Thuiskomen, Vincent. Thuiskomen. Ik kom. Het is mijn vader. Hij wil dat ik thuis kom, maar ze kunnen er best even wachten. Altijd hetzelfde liedje. Net als ik goed uit werk ben. Mijn vader? Ja, etenstijd. Oh, nee. Dat niet. Dat niet. Vincent. Vincent. Laat me op. Vader, ik kom. Vader, help me. Help me dood. Houd je niet van toen? Oh ja, ja. Ze worden straks door hun ouders opgehaald. behalve kleine Patricia. Patricia is mama is de ziek en daarom heeft ze een beetje ons logeren. Heb Patty? Wat heeft die meneer een rood gezicht? Oh, nieuw, een beetje wel eens... Geef niet hoor. Ik weet best dat ik moeders mooiste niet ben. Patty, wat praat u nu zo raar? Oh, nee, dat komt... Die meneer, die komt helemaal... Op Ik heb het niet dit voorkomen. Het is mijn best om je aan te Zo leef je dus in deze nog een omstandigheden. Terwijl wij thuis in de mening vertieren dat je tenminste een veilig onderdak had gevonden bij de familie Denis. Hou hem goed vast, Gabu. Hij is door het als de bromide begint te werken, dan wordt hij wel kalmer. Wat is er gebeurd? Ik begon met schilderen. Zijn handen achter te trekken. Zijn blik verwilderen. Ik dacht dat hij zijn vader hoorde roepen. Zijn vader? Hè? Ik gaat een helft er toe om hem weer binnen te krijgen. Zo, dat is de spulhoed die daar aan de kapse kant in de gang.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 Ik heb mezelf dus er zijn een paar dingen die ik weet niet aan doen. Zoals? Ja. Niet te dicht langs de water lopen met het voordrijd. Niet te lang over de brug hebben. Dus het voordeel niet te kunnen zwemmen. En te in de dikte. En je bent allemaal vandaag. Zo mag je niet praten. Nee. Het zal lang duren voor ik hem weer laat schilderen. Man, hij praatte overheen. En hij vond dat het zo goed met hem. Ja, dan had al een beetje rondgezien in ons schone man. Ja, ik, ik heb staan te kijken naar de hekken van de mijnen verderop. Ah, de maaktjes. Ja, ik zag de mijnwerkers naar buiten komen. Ze zaten van onder tot boven onder het stinkoog. Ja, Waar dat we dan verwacht? Je hebt er eentje bij, oude mannen, helemaal gebogen. Het is niet de zak om zijn schouders. Weet je wat er op die zak gedrukt stond? Breekbaar. Breekbaar? Ja, komisch, is het niet? Nou, oh, daar had ook mortel op kunnen staan. Koffie, hè? Dan moet er maar niet te veel achter zoeken. Breekbaar. Breekbaar. Luister! Luister allemaal! Nou! Luister aan het woord, vroeger! Ik hou van je kinder. Ik zal je niet zo wandelen in. Tot je het eind op de bent. Ik wil. Nee. Het totaal ook okay. niet. Nee, nee, Nee, nee. het niet. Ik kan het Ik kan het Ik kan het niet. Ik het niet. Ik het niet. Ik het het maar op de een of andere manier laat het na indruk op te maken. Het zijn je wel vreemd in de oren klinken. Misschien ook wel weten. Maar als het stond aankomt, gun ik jou het eerst. Je beklaagt je wel de bepaalde manier. Mijn woord! Hij zou het Hij is het Hij zou het zeggen! Hij je, je weet dat ik twee, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, Schilderen denk. De idee dat ik me zou moeten inspannen. Het zien van mijn werkkamer, de geur van verf. Het maakt me acuut ziek. Dr. Perron, mijn kwasten en penselen niet hoeven af te nemen. Van nu af aan hou ik me aan zijn voorschriften. De regels van het huis. Niets doen. Stilletje blijven zitten waar je zit. Gelaten de volgende aanval afwachten en bidden. Dit is Vincent. Dat je dat op de een of andere manier weer uit de voorschijn komt. Wat voor je, Vincent? Een brief van mijn broer? Nee, geen brief. Hallo? Die is een tijdschrift. Laat mij. De Mercure de France. Ooit van gehoord? Wie niet? Dat weet ik niet. Een interessant artikel in, over schilders en schilderijen. Niets interesseert mij minder. Mag ik? Ga je gaan. Dat klikken van die ijzeren ballen. Ze moesten het verbieden in een gekke huis. Vreemde, indringende en koortsige werken. Diepe en bijna kinderlijke oprechtheid. Vreemde en indringende en koortsige werken. Diepe en bijna kinderlijke oprechtheid. Weer een schrijver die zich te buiten gaat aan frikvlooierij. Als het maar een beroemdheid is, dan komen ze onmiddellijk aandraven met de wierookpot. pot. Het gaat om een volkomen onbekende schilders dat hier. Dan zal wel een vriendje van de schrijver zijn. Albert Aurier, Dat is de schrijver. Ken geen Orier. Wat zijn gehele uitwit kenmerkt, is overmaat. Overmaat van kracht. Overmaat van nervositeit. Heftigheid en expressie in zijn categorische bekrachtiging van het karakter der dingen... in zijn vaak gewaagde vereenvoudiging van de vormen... in de vermetelheid waarmee hij de zon in het aangezicht ziet... Staat dat er? Wat? De zon in het aangezicht ziet? Ja, ik denk nog niet dat ik het voorzien. Monticherry, dat is de schilder. Ik dacht het niet. Nee. In de onstuimige drift van zijn lijn en zijn kleur... tot in de kleinste bijzonderheden van zijn techniek... openbaart zich een krachtpatser, een mannetjesputter... Een waaghals, heel vaak brutaal en somtijds naïef gevoelig. Ja, hij is wel enthousiast. Wie kan dat nou de zijn? Een buuste en waarachtige kunstenaar van het echte ras. Met de grove handen van een reus. De nervositeit van een hysterische vrouw. Een geïnspireerde, zo oorspronkelijk en zo apart in het kader... van onze deerniswekkende hedendaagse kunst. Ik kan niet op. De intense en fantastische colorist... ...vermalen van goud en edelstenen. De zeer zelfbewuste schilder... ...van die luisterrijke streken... ...van vuurschietende zonnen... ...en verblindende kleuren. Nou, hij is bij ja. mij weten de enige schilder... ...die het kleurige van dingen... ...met een dergelijke intensiteit... ...in de metallieke juwelige hoedanigheid waarneemt. Cogin. Cogin? Huh? Is dat niet... En het werd tijd ook. Cogin verdient het. Heb je echt geen idee, Vincent, over welke schilder dit artikel gaat? Als het Coca niet is... Hier, heb je het tijdschrift. Kijk zelf. Dat is... Dat kan niet. Het staat er. Vincent van Gogh. Zo weet jij toch? dat is belachelijk overdreven allemaal. Dat ja, vind ik ook, maar ja, die ben ik. Het staat in de krant. Je weet wat in de krant staat, dat is waar. Dat had je me nooit mogen laten lezen, Trabu. Wat krijgen we nou? Dus mijn post toch niet? Als dokter Perron erachter komt. Je had het al gelezen, hè? Ik? Nee? Hoe kom je erbij? Je had het al gelezen. Vertel, me, Trabu. Ik vertel niets. Als je iets wilt weten, dan vraag je het dokter Perron maar. Nooit meer schilderen, dat is wat dokter Perron zegt. Schilderen bij het aanvallen weer. Die krijg je toch wel. Weet je dat zeker, tabu? Ik weet niks, echt niet. Goed. We praten er niet over. In Marseille, Vincent, waar ik geboren ben... ...werkte ik als verpleger in een ziekenhuis. En ik heb daar twee cholera-epidemieën meegemaakt... ...en duizenden mensen zien sterven. De mens is niets, een je ellende dat huilend geboren wordt en huilend krepeert. Die ervaring het heeft me voorgoed ongeschikt gemaakt voor de normale samenleving. Misschien werk ik daarom hier, in dit gesticht. <laughs> ik ben een verpleger, geen patiënt, maar God mag weten wat het verschil is. Misschien alleen maar dat ik niet om de zoveel tijd gegrepen word door een aanval. Jij mag niet schilderen van dokter Perron. Het is niet goed voor je. Je wordt er zo nerveus van. Het is beter dat je er maar vanaf ziet. Als je er van af ziet, Vincent, dan zie je overal vanaf. Dan zal je niet anders zijn dan die stakkers daar... die in angst en vrees hun zwarte dag afwachten. Ik mag zo helemaal niet praten. Niet alleen dat dokter Perron behoorlijk neider op me zo zijn als hij erachter kwam. Ik weet niets van schilderkunst. Wat er in dat tijdschrift staat, is allemaal bla-bla voor mij. Ja. Jij met je schilderen. Het was zo goed om je bezig te zien. Je was iets aan het maken. Iets groots. Of het werkelijk is. Het had allure. En ik kan het mij dan schelen of het allemaal een illusie is? Ik denk ik dat u... Dat peron me kwast en penselen teruggeeft als ik hem vraag. Misschien ja. als je, je broer het hem vraagt. Je bent niet goed bij je hoofd, trabueer. Dat zei ik toch al. Maar doe me dan, Laura. Vertel het niet verder.